1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Wim van den Berg. Geen familie, handelaar in lucht. Nu eerst het Nationaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Gevechten bij een winkelcentrum in Nairobi. CDA wil lastenverzwaringen schrappen en top van Duitse FDP vertrekt na verkiezingsnederlaag. Het is bewolkt, af en toe is er ook zon en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt en nevelig, later zon, misschien een graadje minder warm dan vandaag. Woensdag toenemende kans op een bui en het wordt een graad of 16. Dikke rookwolken hangen boven het winkelcentrum Westgate... in de hoofdstad Nairobi van Kenia... waar Keniaanse legereenheden de aanval hebben geopend op de gijzelnemers. Want terroristen houden in het winkelcentrum sinds zaterdag... Uh, gijzelen, uh, gijzelen daar bezoekers en houden het winkelcentrum bezet. Koert Lindeijer is in Nairobi. Koert, is dit nu een slotoffensief tegen die terroristen? Het probleem is dat, het was, dat ons dat al twee keer is verteld in de afgelopen twintig uur. Dus dat je erover twijfelt. Maar het is heel duidelijk dat er opeens heel veel activiteit is rond Westgate. Er worden explosies gehoord, wat je zelf zei. Do uh, Donkere rookwolken. Er zijn brandweerauto's aanwezig. Wat erop wijst dat de politie wist dat uh, deze brand zou uitbreken. Dus de speculatie is dat de veiligheidstroepen via het dak proberen binnen te komen, dat ze daarom explosies uh, hebben doen veroorzaken... en dat ze in de chaos die dan kennelijk ontstaat in Westgate zelf... dat ze daarvan gebruik willen maken om de laatste tien gijzelaars uh, te bevrijden. Wat is de laatste, het zijn de laatste gegevens over het aantal slachtoffers? Die, het, het aantal is blijven steken op 69, maar dat is... Uh, niet het eindcijfer, omdat nog steeds de veiligheidstroepen geen toegang hebben tot het hele winkelcentrum. En vergeet niet, er zaten duizend mensen gegijzeld op zaterdagmiddag 12.30 uur het middaguur. Die zijn alle kanten uitgevlucht. Naar toiletten, naar uh, een, een, een, een koude kamer van een slagerij waar ze zich hebben opgesloten. Onder kussens, in, in karretjes van supermarkten. Kortom, uh, er zijn vermoedelijk nog een heleboel lijken die niet zijn. Uh, Geborgen. Dus het is heel wel mogelijk dat het aantal slachtoffers vele malen hoger wordt. Ja, en hoeveel mensen, gijzelaars, gijzelnemers, zitten daar nog uh, naar schatting in dat gebouw? Uit het kaar, wat de overheid ons hier vertelt, het zou om 10 tot 18 gijzelnemers gaan, en om tien buitenlanders die uh, gegijzeld uh, worden gehouden. En wat weten wij over de, de nationaliteit van de slachtoffers goed? Nou, we weten in ieder geval een Ghanese dichter, twee Canadezen, twee Fransen, uh, één Nederlander is, is omgekomen. Uh, uit ooggetuigen blijkt dat de gijzelnemers het gemunt hadden op Blanken en op Aziaten. Dus het aantal slachtoffers zal vooral onder hen heel hoog zijn. En uiteraard onder de niet-moslims. Want moslims mochten vertrekken als ze een vers uit de Koran konden citeren. Uh, dus die zijn ontsnapt. Maar het gaat voornamelijk om buitenlanders. En daarom is Westgate ook als doel genomen door de terrororganisatie al shabaab Want het staat er bekend om dat er zoveel buitenlanders in uh, inkomen daar komen doen. Correspondent Koert Lindeyer in Nairobi. Het CDA presenteerde vanochtend een tegenbegroting voor 2014. En opvallende punten daarin: de nullijn voor ambtenaren, voor mensen in de zorg en voor mensen in de bijstand. En geen lastenverzwaringen voor volgend jaar, zei fractievoorzitter Buma vanochtend. Verslaggever Wilko Boom, die was erbij. Wilke, waarom deze koers van het CDA, denk je? Ja, de, de partij is tot de conclusie gekomen dat lastenverzwaringen niet meer werken. Uh, het CDA was er de afgelopen jaren zelf mede verantwoordelijk voor dat uh, lasten zijn verhoogd. Uh, met name de afspraken uit het begrotingsakkoord van 2012, ruim een jaar geleden. Daar zat bijvoorbeeld al een BTW-verhoging in van 2% en een accijnsverhoging. En een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Ook allemaal lastenverzwaringen. Maar uh, Buma is inmiddels tot de uh, conclusie gekomen gekomen dat de grens is bereikt. De opbrengst van die lastenverzwaringen neemt af in plaats van toe. En de overheidsuitgaven moeten gewoon omlaag, zegt hij. En dat betekent op hoofdlijnen dat de belastingen niet omhoog mogen. Er zijn natuurlijk wel weer uitzonderingen voor, maar op hoofdlijnen niet omhoog. En ja, om de begroting, het begrotingstekort toch binnen de perken te houden... moet er in ruil daarvoor maar een nullijn komen voor de ambtenaren... voor de mensen in de zorg, die, de, die het kabinet juist uh, wel wat extra wilde geven... en voor de mensen in de bijstand. Nou, weet u wat het merkwaardig is op dit moment? Het kabinet schermt mee dat sommige ambtenaren loonsverhoging krijgen en een heleboel ook niet. Maar ze vergeten erbij te vertellen dat die loonsverhoging wordt betaald door de hogere belastingen die diezelfde ambtenaren betalen. Maar het allerbelangrijkste is dat die hogere salarissen ten koste gaan van banen. Want de overheid geeft dat geld uit, de overheid wordt steeds groter en dat kan niet doorgaan. Dus als het kabinet samen overigens met de bonden kiest, echt kiest voor werk, dan zeg je oké, okay, dat betekent nu geen loonsverhoging. Maar het betekent wel veel meer banen. Want het echte koopkrachtverlies is als je baan eraan gaat. Nou, Buma kwam dus met die, die alternatieve begroting. Wat wil het CDA daar eigenlijk mee bereiken? Nou, ze willen laten zien dat het anders kan. Een duidelijk alternatief bieden. Uh, geen lastenverhoging, want daar is heel veel over te doen. En dat is volgens de partij slecht... voor het vertrouwen van particulieren en voor, voor, van bedrijven. Nou ja, en dan, dan maar wel die nullijn voor de publieke sector... inclusief de bijstandsuitkeringen. Uh, dat is wat ze willen laten zien dus. Maar het is ook een onderhandelingsset van het CDA... voor de komende algemene beschouwingen. Later deze week in de tweede. De Kamer. Kijk, dan willen de regeringspartijen VVD en PvdA zaken doen met oppositiepartijen... want die hebben steun nodig voor hun plannen in de Eerste Kamer. En het CDA geeft nu aan met ons zijn zaken te doen... maar dan moet je ons tegemoetkomen op het gebied van die lasten... want die moeten niet omhoog. Het is dus een richtinggevend voorstel van Buma... maar het is ook weer geen alles of niks. En dat gaf hij zelf toe. Het is deze richting. Het is dit alternatief. Waarom? Omdat het tot veel meer banen leidt, Nederland uit de crisis. Dus als ik met het kabinet spreek wil ik eerst van het kabinet horen of men inderdaad bereid is... lasten niet te verhogen, nivelleren te stoppen... en de overheid niet steeds groter te maken. Dat was CDA-leider Buma en de bijdrage van Wilco Bom. FDP-leider Russeler, we hebben het over Duitsland, en andere leden van de partijtop maken vanmiddag in Berlijn bekend dat ze terugtreden. Dat meldde bronnen binnen de Duitse Liberale Partij. De FDP kwam vanochtend bijeen na die desastreuze verkiezingsuitslag van gisteren. De partij was coalitiepartner van de CDU, van Angela Merkel, maar haalde gisteren de kiesdrempel niet en keert daardoor niet terug in het parlement. En partijleider Russeler had gisteravond al gezegd... dat hij zijn politieke verantwoordelijkheid zou nemen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In een vernietigend rapport maakt een onderzoekscommissie... van de Vrije Universiteit de grond gelijk met de reputatie... van emeritus hoogleraar Mart Baks. De politieke antropoloog blijkt zich twintig jaar lang... schuldig te hebben gemaakt aan wetenschappelijk wangedrag. Rector Magnificus van der Duin Schouten van de VU... zag het slechte nieuws wel aankomen. Uh, we hebben de eerste signalen daarover ontvangen in de rapportage van de heer Van Koolschoten. En dat het een treurig uitslag op zou leveren, dat was wel duidelijk, Jan. En van de verschillende frauduleuze onderzoeken vindt de Rector Magnificus één zaak het ernstigst. Persoonlijk vind ik eh, het, eh, de, het onderzoek naar de situatie in Bosnië eh, het meest treurig. Eh, in die zin dat eh, zelfs de heer Baks eh, kort na de publicatie van zijn resultaten eh, had toegegeven dat hij zich, zoals hij zei, vergist had. En dat er nooit publiekelijk eh, rectificatie heeft plaatsgevonden. Daarmee is deze gemeenschap, denk ik, zodanig in een daglicht gesteld dat eh, daarmee, denk ik... Eh, zodanige schade is aangericht dat het echt het meest uh, uh, laagbaar is in zijn gedrag. En dat voorval dat Bax onderzocht zou in 1992 hebben plaatsgehad. Het gaat over de uh, situatie toen in Bosnië uh, ja. uh, dus, uh, de, de burgeroorlog uh, uh, aan de orde was. Daar heeft hij uh, op basis van informanten, en uh, kennelijk zijn die informanten beperkt tot één... Uh, ...beweringen gekregen over een uh, oorlog in een kleine uh, gemeenschap... ...die tot 140 uh, dodelijke slachtoffers zou hebben geleid... Uh, ...waarmee hij dus ook uh, in zijn wetenschappelijk werk uh, de boer op is gegaan. Er zijn dus een hoop dingen misgegaan en de universiteit steekt ook de hand in eigen boezem. Uh, er zijn uh, behoorlijke fouten gemaakt. Uh, die hebben ook kunnen plaatsvinden in een tijd, uh, de jaren 70, 80 van de vorige eeuw... waarin aan individuele hoogleraren erg veel ruimte werd gegeven om hun eigen uh, koninkrijk uh, in te richten. Ik denk dat dat in het perspectief, zoals we daar nu naar kijken, een, een niet goede organisatievorm van een wetenschappelijk bedrijf is. Waar we dan gelukkig tegenwoordig op een heel andere manier mee omgaan in de vorm van onderzoeksinstituten. En de Vrije Universiteit laat de zaak verder rusten. Meneer Baks is in 2002 bij ons uh, met uh, emeritaat gegaan. Uh, geniet daar dus inmiddels een jaar of elf uh, van. Uh, wij hebben uh, gemeend de uh, bevindingen van de commissie die dit onderzoek heeft gedaan onmiddellijk volledig publiek te maken. Waarmee de reputatie van de heer Baks uh, uh, een zodanige knauw heeft dat hij uh, denk ik uh, voor de rest van het leven ook daardoor uh, getekend is. Maar in rechts, uh, arbeidsrechtelijke zin zien wij weinig aanleiding om daar nu nog uh, uh, iets te gaan ondernemen. Supermarkt Plus wil gemiste inkomsten als gevolg van de nieuwe prijzenoorlog verhalen op leveranciers. Dat valt op te maken uit een brief die het supermarktbedrijf heeft gestuurd aan een aantal leveranciers. De commercieel directeur van Plus schrijft dat er minder wordt verdiend op veel aanmerken... en dat de leveranciers daarvoor moeten opdraaien. Binnen 14 dagen moeten ze een door Plus berekend bedrag aan de supermarktketen overmaken. Onbegrijpelijk, zegt Philip den directeur van de branchevereniging van leveranciers de FNLI. De supermarkt zet een prijs vast en neemt daar de consequenties niet van, maar wendt die onmiddellijk af op zijn leveranciers en dat vinden wij toch qua houding iedere schakel bepaalt zijn eigen prijs. En volgens de FNLI is plus niet de enige supermarkt die leveranciers heeft benaderd.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 Het Greenpeace-schip Arctic Sunrise komt waarschijnlijk morgen aan... in de Russische stad Moermansk. Het schip werd donderdag door de Russische kustwacht geënterd. En dat gebeurde volgens Greenpeace met veel geweld. De bemanning protesteerde in het Noordpoolgebied... tegen Russische olieboringen. De 30 bemanningsleden zijn vastgezet. Op een bedrijventerrein in Venlo... zijn dit weekend zo'n 40 wielen van vrachtwagens gestolen. De dieven hadden een hek opengebroken... en de vrachtauto's opgetild met een krik. Geen makkelijk klusje, zegt de politie. Ik kan me niet voorstellen dat het iemand is die in zijn eentje heeft geopereerd. Dus waarschijnlijk zijn het meerdere mensen geweest... die ook met een uh, ja, groot ander voertuig uh, dan met die wielen ja, zijn vertrokken. Die vrachtwagenwielen zijn in totaal zeker 30.000 euro waard. In Nederland zijn 22 mensen van boven de 100 die nog auto rijden. Uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer... blijkt dat de oudste automobilist in Nederland 103 is... In totaal zijn er iets meer dan 1 miljoen Nederlanders van boven de 70... die door de verplichte keuring voor het rijbewijs zijn gekomen. Sport. Robin Haasen is doorgedrongen tot de tweede ronde van het ATP-tennistoernooi in Bangkok. Haasen had in de eerste ronde weinig moeite met Daniel gimeno Traver. De Spanjaard werd in twee vlotte sets opzij gezet. Mogelijk treft Haase in de tweede ronde een andere Nederlander. Dan moet Igor Seisling wel eerst de al zevende geplaatste finn Jarko Niminen verslaan. Theo Bos, wielrenner, keert terug in het peloton. Vorige maand werd er een te lage cortisolwaarde bij hem geconstateerd... en dat is niet in strijd met de dopingregels... maar toch trok Belkin de ploeg van Bos hem terug van deelname aan de Vuelta. En nu blijkt een medicijn tegen astma... de reden voor die afwijkende bloedwaarde van de sprinter te zijn. lichaam van Bos reageert extreem op dat middel. Inmiddels zijn de waarden weer op pijl... waardoor Bos woensdag zijn rentree kan maken... in de Belgische koers de omloop van het houtland. De Nederlandse volleybalploeg kan een slechte start van het EK-volleybal morgen goed maken door Italië in een tussenronde te verslaan. En in dat geval plaatst Oranje zich voor de kwartfinale. Maar het is wel een zware opdracht, want Italië behoort tot de wereldtop, land van vorig jaar nog Olympisch brons. Toch denkt de bondscoach Edwin Benne dat Nederland op een goede dag van iedereen kan winnen. Wij hebben enorme pieken, wij kunnen enorm goed spelen, maar ook jammer genoeg moeten we vaststellen dat wij ook wel eens wat mindere, mindere dagen hebben. En uh, dus het is nu uh, gewoon een knock-out systeem. Je win, als je niet wint, ben je klaar. En dat betekent uh, dat er een optie is. En dat is volgende winst gaan. Dus qua uh, mentale voorbereiding, qua mentale instelling is dat eigenlijk wel, uh, wel heel goed te doen. Volleyballbondscoach Edwin Benne. Die wedstrijd tegen Italië wordt morgenmiddag in de Deense Aalborg gespeeld. En bij winst wacht Finland in de kwartfinale. Het is 14 over 1. We gaan naar de AWB. Jolande van der Velden. Goedemiddag Jan. Fieles op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Werkendam 5 kilometer en verderop bij de brug Gorkem nog eens 2 kilometer. Na een kopstartbotsing is de N57 Outdoor richting Rotterdam. Dicht tussen Goede Reden en Stellendam. Verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. En de hoofdpunten van deze uitzending nog een keer. Een hevige strijd woedt bij winkelcentrum in Nairobi. CDA wil lastenverzwaringen schrappen. Staat in een eigen alternatieve begroting. En de top van de Duitse FDP vertrekt na de verkiezingsnederlaag. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en lunch. Hoe maakt u al uw medewerkers gelukkig? Geef een nationale dinercheck van VVV. Het lekkerste kerstpakket van Nederland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 Geef een heerlijke avond uit met de Nationale Dinershek. Kijk op dinershek.nl Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal in de serie met succesvolle ondernemers in het buitenland. Zometeen een gesprek met Wim van den Berg. Die met zijn bedrijf over de hele wereld laag zuurstofmix aan de man probeert te brengen. Nieuwe week van de reportageserie In de Praktijk, dit keer in de bakkerswereld. Want steeds meer bakkerijen moeten de deuren sluiten... omdat ze de concurrentie met de supermarkt niet meer aankunnen. Als bakker moet je je dus specialiseren. Ja, Je, je maakt er iets speciaals van. Iedereen heeft een appelflap. Maar als jij dan net even een ander, iets anders hebt dan de andere bakker... dan komen ze daarvoor.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 Handelen in lucht en er nog geld mee verdienen ook. In onze wekelijkse serie over succesvolle ondernemers in het buitenland... besteden we vandaag aandacht aan familiebedrijf Van Amerongen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het produceren van laagzuurstofmengsels. Die worden gebruikt in koelcellen. Met een goed zuurstofmengsel kan het rijpingsproces van een appel... bijvoorbeeld wel elf maanden worden stilgelegd. Het bedrijf is over de hele wereld actief... maar een van de grootste groeimarkten is India. En ik praat erover met Wim van den Berg. Hij is directeur van Van Amerongen. Dag, meneer van den Berg. Goedemiddag Jurgen met Wim. Oh, Goedemiddag, ja. Um, hoe we, even, even uitleggen, hè. hoe werkt dat precies? Hoe kan je door het gebruik van een laag zuurstofmix een appel 11 maanden bewaren zonder zichtbare veroudering? Dat is eigenlijk een. Uh, we hebben te maken met zuurstof. En zoals je weet, in deze buitenlucht hebben we 21% zuurstof en de rest is stikstof. En van die zuurstof leven wij. Wij mensen leven ervan. De natuur leeft daarvan. Wat we dus eigenlijk doen, is die, die 21% zuurstofwaarde die we hebben om te leven, die verlagen we naar een extreem laag niveau. Nog net zo dat die appel of het fruit nog net leven kan. Mm -hmm. Dus daarmee remmen we eigenlijk de ademhaling en de veroudering. En moet ik me dat is dat gewoon een gegeven? Uh, ik bedoel, ja, dat is een gegeven, neem ik aan. Maar de, de, dat mengsel, is dat een gegeven... of is dat een, een geheim procedé wat bij jullie in een kluis ligt? Nee, we hebben helemaal geen geheim. En daar zijn wij zeker als Nederlanders in deze markt... zijn we daar heel open in. En er uh, wordt allemaal onderzocht. Het zijn allemaal uh, fruit- en groente-gerelateerde uh, uh, onderzoeken... Die, die gedaan zijn door diverse universiteiten wereldwijd. Onder andere Wageningen in Nederland en uh -huh. uh, Davis in Amerika om uit te zoeken bij welke zuurstofwaarden, CO2-waarden... het fruit zich nog net goed voelt... en uh, in een uitstekende conditie blijft gedurende die bewaring. En er komen dus geen chemicaliën of vriezers aan te pas? Nee, er komen zeker geen chemicaliën aan te pas... maar zeker wel koeling. We beginnen dus de, de, de ademhaling. Die wordt natuurlijk al geremd. Dat is bij iedereen thuis in de koelkast. Waarom leggen we fruit... En groente in de koelkast om het even het langer goed te houden. En dat, dan praten we natuurlijk over dagen. Maar in die gekoelde ruimtes zijn hele grote ruimtes van, van 500 tot wel 1000 kuub per stuk. Daar liggen het wel uh, 6 maanden tot 12 maanden kunnen staan in goed houden. door het gasmengsel aan te passen. Kijk, aan, en kan dat met elk fruit? Het kan met heel veel fruit en er is heel veel onderzocht. Maar dat betekent niet dat het zomaar overal toegepast kan worden. Omdat we natuurlijk te maken hebben dat we appels hebben uit Nederland... waar heel veel over bekend is. Maar we hebben ook appels uit India... Waar we natuurlijk heel veel onderzoek naar moeten doen. Omdat die onder hele andere omstandigheden geteeld worden. Ja. Hier in Nederland zijn we bekend met het klimaat. En daar in India natuurlijk ook. Maar dan moet uitgezocht worden bij welk klimaat en bij welke groeicondities ja. kunnen ze de fruit opslaan. Maar het is bijvoorbeeld niet zo dat laten we zeggen, met zacht fruit het minder goed kan dan met hard fruit ofzo. De, nou, je zegt goed, zacht fruit en hard fruit. Hard fruit is op zich wat steviger en een, een, een, een, een beter bewaarbaar product... Dat heeft te maken met de, met de fysiologie van een vrucht en de schil. En zacht fruit is wat gevoeliger. Maar als je kijkt naar onze Nederlandse bessen en kersen... Dan, die kunnen ook goed bewaard worden. Waarbij de, de kersen bijvoorbeeld maar zes weken tot acht weken bewaard kunnen worden. Maar uh, de rode besjes kunnen we zelfs zes, zeven maanden halen. Ja. En, en, ik, ik zei het in het begin al, in die huis een groeimarkt. Hè, wat voor gewassen worden daar bewerkt met dit zuurstofmengsel? Nou, gewassen, uh, India is natuurlijk, uh, als je kijkt naar het continent India, we, we praten natuurlijk over het land, maar het is een continent groter als Europa, uh, meer dan 1 miljard inwoners, maar die hebben alle klimaten zijn aanwezig daar. Als je naar de Himalaya gaat, heb je, heb je eigenlijk de appels. En ga je natuurlijk naar het zuiden, dan zit je weer in de mango's. Dus India heeft alle producten. Alleen het, in India proberen, moet de hele logistiek nog goed opgezet worden. En, onder, en, in, en in die logistiek zit die koelketen waar wij in zitten... Hmm. om het fruit en groenten zo goed mogelijk te bewaren. Dus daar is nog heel veel te doen en heel veel te ontwikkelen. Maar dan heb je mango's, kiwi's, bananen, appels... Allemaal uh, in een in de, in de, in de groeifase waar we middenin zitten... en waar we uitzoeken samen met universiteiten en jonge studenten... wat de beste bewarencondities zijn voor die uh, producten. Oh. Inmiddels bent u met uw bedrijf erg succesvol daar in India... maar dat heeft wel eventjes iets geduurd. Hè? Bent u wel eens moedeloos geworden... Ach, een jurgen, een moedeloos. Ja, uh, ja, moedeloos word je overal, maar zeker, kijk, India. Het is een, je, je, je gaat er zeker van houden van India. De, niemand ontkomt ook aan India. Maar ik heb er echt, Jurgen, uh, misschien overdrijf ik nu een beetje, maar wel tien jaar over gedaan. voordat ik het ja-nee-schudden goed begreep. Want dan zaten mensen tegenover je. En, en dan was je aan het praten en dan werd er geschud. Maar dan las ik een nee. Of ik las een ja en dat interpreteerde ik zo vaak ook weer eens verkeerd. Dat we ook na zo'n uur wel eens een keer de, elkaar de hand gegeven hebben, zeggen we gaan overnieuw beginnen. Want ik ben op optie drie. Terwijl die man dacht ik ben maar optie één. <lacht> uh, dus, dus ja, India moet je wel leren kennen. En dat gaat met hot en de stoot. En dan soms stap je wel eens in het vliegtuig en dan ben je weer ziek. Ik ben een keer vijf maanden ziek geweest. stap je in een vliegtuig, uh, verkeerd water gedronken. En dan zeg ik, ik, ik, ik ga er nooit meer heen. En dan kom je thuis weer een beetje bij. En dan zie je ook weer Nederland. En dan denk je, oh jongens, die kansen in India zijn zo giga. Hmm. En dan zit je twee weken later en koop je weer je ticket en ga je weer in India. Hoe, want ik, ik zei het al, de aanloop is erg moeilijk geweest om voet aan de grond te krijgen. daar, Maar uiteindelijk is dat gelukt. Uh, hoe, hoe is dat gelukt dan? Nou, hoe is dat gelukt? Nou, Bart, wat ik al zei, je, je moet er gewoon heen blijven gaan. Dus op een gegeven moment... Uh, loop je op die beurzen, je, je, kent, je komt in die handel terecht... je komt bij de boeren terecht en ze gaan je kennen. En dat is uh, zo... Uh, kijk, wij zitten hier in de wereld van, van, de, van, van de social media... en daar in die wereld zit je zeker nog in de wereld van mensen, uh, mensen kennen. En uh, op een gegeven moment als we Wim elke keer terug zien komen... en hij, hij komt in zes jaar, zeven jaar nog terug... dan denken ze, nou die, die Wim die kan wel wat betekenen. No. Hij is er nog, hij bestaat nog, dus hij zal wel iets goeds hebben. Dus het is heel veel netwerken door heel veel uh, daar aanwezig te zijn. U zit het bovenop, kortom. Kortom, gewoon de bovenop. We ja. hebben inmiddels ook al aan open, de kantoor. Maar dat is een fase later allemaal gebeurd. Maar je moet zeker als ondernemer, en je wil naar India toe. En we moeten naar India toe. Eh, moet je er zeker gewoon zijn. Je moet er zelf zijn. ja En ze komen ook wel eens hier hè, bij u op bezoek. Nou, graag. Ze komen heel graag hierheen. Dat is ook maar, een van de voorwaarden. Maar met de hele familie begrepen. Ja, familie. Ja. Het is een India's familieland. Kijk, uh, als ik bij mensen binnenkomt en ik dan. zijn we in Nederland gewend, als we een afspraak hebben. dan kom je met de offerte aan. Dan ga je zitten Dan ga je over het project praten. Maar daar niet. De, laat het in de koffer zitten. Want ze willen eerst dat je met de hele familie kennis maakt. Natuurlijk met de vader, de belangrijkste man in de familie. Maar ook met de vrouw en met de kinderen. En vervolgens komen ze hierheen om met jou te praten. Maar goed, dan moet je ook klaar zijn om die mensen te ontvangen. En je moet ze ook thuis uitnodigen om een hapje te eten. En dan zijn ze normaal, doe je een gesprek in twee uur. Maar met de Indiërs ben je drie dagen bezig. Moet je echt ook instellen. En het is ook wel heel gezellig hoor. Ja. Dat moet ik wel zeggen. Maar je moet even dat knopje omdraaien. Wij zijn altijd gehaast in Nederland. Afspraak, afspraak. Maar met Indiërs moet ja. je daar de tijd voor nemen. En heb je succes. Nou, daarover gesproken. We, we hoorden van uw marketingmanager ook. Dat het daar heel gebruikelijk is. Dat iemand die bij een machine werkt. Daar smiddags gewoon even een dutje doet bij die machine. Ja, dutjes worden gedaan. Machines worden ook uitgeschakeld. Dus als mensen op moeten letten wat een machine doet en ze gaan een dutje doen, schakelen ze hem uit. Dat is natuurlijk ondenkbaar bij ons. Dus de technologie moet je ook volledig aanpassen aan dat land. Het heeft niks te maken als ze dommer zijn, helemaal niet. Maar het is een hele andere manier van werken. Dus als mensen zeggen: Ja, gaan een dutje doen, ik kan niet opletten, pakken ze die hoofdschakelaar. Zetten ze hem uit. Ja, dan schrikken, raken we allemaal in de stress hier. En zeggen: oh, goh, we hebben geen beeld meer. We, we weten niet wat er gebeurt in India. En dan zet hij hem vier, twee uur, drie uur later. Dan zet hij de hoofdschakelaar weer aan. En dan gaat hij weer verder, ja. ja dus, maar ja. dat zijn wel dingen, daar loop je tegenaan. Maar dat, dat, dat, dat is ook weer heerlijk om dat ja. mee te maken. U, u bent intussen dus alweer volop bezig daar met, met, met nieuwe projecten. Vorige week daar nog geweest, hè. Met een, een deal met het leger uh, gesloten, begrijp ik. Ja, we zijn, uh, we zijn met het leger al een paar jaar bezig. Dat heeft te maken dat wij met, uh, ja, met, zeggen met goed verpakte luchten. Handelaar in lucht noemen ze dan dat eens Heb ik net gehoord. Uh, ja. En uh, ik dacht, ja, als je dat goed verpakt... en je kunt interesseren, uh, investeerders en gebruikers daarmee tringeren... dan is ik heel interessant want Wat wij doen op dit moment met het leger... je hebt in, in, in, in, in de, in de Kashmir-provincie. Ja. Dat is eigenlijk het gebied tussen China en, en, en, en Pakistan in. Daar worden al stukjes land betwist. En daar is het leger wel erg paraat om, om op die grenzen goed te bewaken. Maar die, die soldaten... Werd ik op grote hoogtes daar Zit op 2000-3000 meter. En die moeten eigenlijk, uh, dat, uh, die heb je met eilen lucht te maken, wat, wat wij ook maken, lucht met weinig zuurstof. En nu zijn we bezig om in uh, een aantal locaties in Delhi. van de kamers te bouwen waar wij de zuurstof kunstmatig verlagen. zodat die mensen die daarheen gaan, alvast gaan wennen aan die laag zuurstofstand. Hey, maar, maar dat klinkt uh, als wat wij uit de sport ook kennen. Dat is de sport. Uh, Robert Geesing. Uh, ja. Bob de Jong, de ballet broers. Neem uh, maten van der Weijden. Van der Weijden 10 ja, ook, ja, die heeft ook in een tentje gelegen een tijd lang. Uh, he? die, die, die heeft... Die heeft uh, je kunt zijn boek lezen, maar die heeft 12 maanden... Uh, 12 uur per dag heeft hij in een tentje geslapen. en De bekroning op zijn werk stuurt gewoon een medaille. Maar dat was wel de, de man van de Nederlandse sportman die dat geïntroduceerd heeft. Nou, Nederland wel altijd achteraan met andere landen. Dus wij zijn zeer, zeer conservatief. Als je ziet dat wij al lang bezig zijn geweest in, in, in Polen met het Olympisch uh, Comité en ook in Duitsland en Italië. En nu ook met Inseling, met de schaatsbaan. dan is Nederland al wat conservatief in. Maar topsport Nederland uh, kan niet... Uh, die wil eind luchten lucht. Om, om, om in die eind lucht, want dat lichaam, dat schreeuwt natuurlijk altijd om sporters. En door lage zuurstof uh, gaat het lichaam meer rode bloedcelletjes aanmaken om, om in die, met die eilenlucht toch diezelfde hoeveelheid zuurstof uh, op te nemen. Nou ja, vervolgens gaan die mensen naar buiten in de buitenlucht waar wel die 21% zuurstof is en ze hebben ze heel veel gewone bloedcellen en dan krijgen ze voldoende zuurstof toevoeren naar hun spieren waardoor ze een extra prestatie kunnen leveren. Ja, en, en dit mag gewoon volgens de lijsten van de sportfederaties. Ja, Het is, ja, is, ja. is, uh, is, is, is een soort EPO, maar dit, dit mag. Het dit is een natuurlijke EPO. Zijn meneer van der Berg nog even voor mensen die dit horen en ook graag willen handelen met uh, India? Wat is de, noem even de drie belangrijke vuistregels als je zaken wilt doen in dat land? Doorzettingsvermogen, vuistregel 1. Daar focus op blijven houden, dat is, dat is nummer 2. En gaan samenwerken met Indiërs. Dus ga het niet als Nederlander helemaal zelf doen. Zorg dat je via goede contacten een team uh, daar kunt krijgen van één of twee mensen... Waar, waar die, die, ...die voor jou aan het werk gaan in India. En dat kost tijd. Maar die tijd die verdien je zo weer terug als je de juiste mensen gevonden hebt. Want je moet in India met Indiërs werken. En zorg dat je gezicht daar gezien blijft. Want ik ga nog elke keer naar de beurzen toe. En naar conferenties. En ik hoef eigenlijk heel weinig te doen. Als alleen maar er te, te zijn. En vertellen hoe het in de rest van de wereld gaat. Hoe het in Nederland gaat. En mijn mensen in India doen gewoon het werk. Dus Kijk werk dat. met Indiërs. Ja, Maar ze willen u wel uh, zien ook af en toe. Uh, ze willen je zien. Uh, mooi verhaal. Dank daarvoor. Wim van den Berg, directeur van, van Amerongen. Een bedrijf dus gespecialiseerd in het maken van laag zuurstofmengsels. Dankjewel Jurgen. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is dat Anne van der Veen. Zij duikt in de wereld van de bakkers. Het gaat namelijk niet zo goed met de bakker om de hoek. Veel van hen kunnen de concurrentie niet aan met de supermarkt... en moeten de deuren sluiten. Volgens de Belangenvereniging, dat is de NBOV... is je specialiseren in ambachtelijk broodbakken een van de oplossingen. Dus weg met die kant-en-klaar mixen en de handen gebruiken. Morgen is er een groot evenement om de bakkers daarvan te overtuigen... Bakkerij Olink in Maarsen is al wakker geschud. En Anne van der Veen kijkt mee met de bazin daar, dat is Inge Olink. Als ik om me heen kijk, zie ik heel veel zakken meel liggen. Ja. Als ik uh, ruik, dan ruikt het uh, een beetje naar zoete broodjes eigenlijk, hè? Ja, een beetje wel, ja. Maar zoete broodjes bakken we dan ook wel, zeggen ze altijd. Zoete broodjes worden niet gebakken, zeggen ze vroeger altijd. Maar zoete broodjes worden degelijk gebakken. Je wordt gewoon wakker van die heerlijke lucht. Dat is echt gewoon, uh, gewoon zalig. Laten we heel even verder lopen, ja. want dit is dus de achterkant van de bakkerij. Er staan heel veel klantjes in de winkel. Ken je ze allemaal? De meeste klanten ken ik wel, ja. ja. Hi, Een kloosterbrood. Ja. 2,95 alsjeblieft, dankjewel. Heel even een vraagje, waarom koop je hier je brood? Het smaakt gewoon veel verser. supermarkt heeft het ook prima brood. Uh, niet zo lekker als brood, nee. Eens even kijken waarom deze meneer hier komt. Waarom komt u hier? Omdat ze lekker appelflap hebben. Ja, je, je maakt er iets speciaals van. Iedereen heeft een appelflap. Maar als jij dan net even een ander, iets anders hebt dan de andere bakker, dan komen ze daarvoor. Wat is het geheim van de appelflap van Olink? Dat is ons geheim. Mijn naam is Jos Den Hotter. Ik ben voorzitter van de Nederlandse Brood- en Baguette Bakker Ondernemersvereniging. U keek naar Prinsjesdag... En u bent nog nooit zo boos geweest. Leg eens uit. Ik zag daarna een reactie van een uh, journalist. En, uh, ik heb die journalist overigens een paar keer proberen te bereiken... om uh, zijn reactie te polsen wat hij nou bedoelde. Maar daar werd Rutte die werd vergeleken met... Uh, die heeft net zoveel credits als de bakker op de hoek. Maar Mark Rutte kreeg 13% hè, van de Nederlandse bevolking, qua vertrouwen. Dat klopt. Gelukkig hebben wij als ambachtelijke branche nog steeds ietsje meer... Maar eh, ja, het baart ons inderdaad wel zorgen. Maar de uitspraak van de journalist die heeft me inderdaad eh, behoorlijk geïrriteerd. Ja. En dan heeft u ook nog een gouden plan. Want de bakker moet uiteindelijk, de ambachtelijke bakker... op de werelderfgoedlijst komen van UNESCO. Ik denk dat het eh, noodzaak is dat de bakker daar geplaatst wordt... waar hij eigenlijk behoort. En dat er inderdaad benoemd wordt tot cultureel erfgoed. Maar wat heeft de bakker eraan om op die lijst te komen? Van vroeger was brood was gewoon de basisgrondstof. Uh, kijk naar de, naar de zuidelijke landen. Daar is brood is nog steeds secundair aan de hoofdmaaltijd. Dus het wordt gewoon bij de hoofdmaaltijd wordt alsnog gegeten. En in Nederland verliezen we dat. En ik denk dat het bewustwordingsproces van de consument in Nederland een keer geprikkel mag worden. Erfgoed klinkt ook als iets wat aan het uitsterven is. En dat wilt u toch niet? Nee, dat klopt. Maar daarvoor moet je dus juist wel behouden. Kijk, als ik naar uh, de bakkerijbranche kijk, um, op dit moment zijn er nog een, een 2000 ambachtelijke bedrijven in Nederland. Uh, daar zitten onze allochtonen collega's zitten daarbij. Um, dat zal minder worden. En op zich is dat ook niet erg als er maar het onderscheidende vermogen daarin blijft. En um, ja, dat wordt ook bij een stukje cultuur. Hè? Ook gewoon bewuste keuzes maken en zorgen dat je uh, daar maar nodig het onderscheid kunt blijven maken. Maar veel bakkers om de hoek verdwijnen. Maar die zijn dus eigenlijk te lui. Lui is een groot woord. Ik denk dat de bakker zonder meer niet lui is. Want die moet heel vroeg zijn bed uit. Dus dat, dat geeft aan dat hij zeker niet lui is. Maar dat hij wel uh, uh, vergeet om het onderscheid te maken waarom dat hij bakker geworden is. En uh, ja, zijn ziel en zaligheid in het product wil leggen. Voel jij je cultureel erfgoed? Ja. Ja, ik zou het heel jammer vinden... Als de bakkers weg zouden gaan. Je hoort om je heen. Het afgelopen half jaar zijn er tachtig bakkerijen omgevallen. Denk maar om aan gaan van, hallo, bakker worden. Maar voor jou is het ook belangrijk dus om op die lijst te komen. Ja, tuurlijk. Ja, we moeten niet vergaan. De, de, de bakkerij bestaat al uh, duizenden jaren. De Romeinen zijn ermee begonnen. Ja, weet je, wij, wij vinden het gewoon super om te doen. Hij gaat binnenkort weer een cursus volgen terug naar de basis. We doen dat twee jaar lang deze brood maken. Nu gaat hij nog een keer een cursus volgen om maar te zorgen... dat hij nog betere dingen kan maken. Als we nu niet als bakker zijn onze handen in één slaan... dan zijn we er over tien jaar niet meer. Dan hebben wij ook onze bakkerij niet meer. We moeten terug. Alle bakkers moeten die oogkleppen afdoen. Echt. Inge Olink, roept dus alle bakkers op om onmiddellijk aan de slag te gaan... en ambachtelijk brood te gaan bakken. Hoe dat precies gaat, dat horen we morgen. Zometeen is het Stand.nl. De stelling die is als volgt... Um, dementerenden hebben recht op euthanasie. Het heeft alles te maken met de week over dementie bij de publieke omroep. U mag zeggen of u het eens of oneens bent met die stelling. Dit is Radio 1. Hier is het NOS Journaal Raymond Serré. Boven het winkelcentrum Westgate in de Keniaanse hoofdstad Nairobi hangt zwarte rook. Verslaggevers horen nog steeds luide knallen. Het lijkt erop dat veiligheidstroepen een nieuwe poging doen... om de terroristen van Al-Shabaab uit te schakelen en de gijzelaars te bevrijden. Journalisten in de omgeving hebben de indruk... dat de veiligheidstroepen via het dak proberen binnen te komen. FDP-leider Reusler en de andere leden van de partijtop... maken vanmiddag in Berlijn bekend dat ze terugtreden. meldde melden bronnen binnen de Duitse liberale partij... De FDP kwam vanochtend bij na de desastreuze verkiezingsuitslag van gisteren. De partij was coalitiepartner van de CDU van Angela Merkel... maar haalde de kiesdrempel niet en keert daardoor niet terug in het Duitse parlement.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 in Azië. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Jurgen 1 file nog op de A27. Breda richting Utrecht tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV Stand.nl Jurgen van der Berg. Vandaag een bijzondere Stand.nl, want in de campagneweek dementie. En dan bij de publieke omroep willen we ook aandacht besteden aan die ziekte in deze aflevering van Stand.nl. Patiënten en artsen kunnen bij dementie in een vergaand stadium kiezen voor euthanasie. Maar dat blijkt in de praktijk lastiger te zijn voor de arts. Want de patiënt kan de keuze niet meer toelichten. De arts moet dan handelen op basis van een wilsverklaring van misschien wel een paar jaar oud. Minister Schippers hierover afgelopen maart. Het is heel complex voor artsen, kan ik mij voorstellen... als die een patiënt hebben en zij kunnen niet meer vragen wat hij echt wil. Aan de andere kant hebben wij natuurlijk ook een wet die helder is. Uh, die wet zegt dat het kan, maar een arts hoeft uh, nooit uh, euthanasie te plegen. Die maakt daar altijd zijn eigen afweging in. Hebben alle dementerenden recht op euthanasie... of is euthanasie bij vergevorderde dementie onverantwoord... omdat patiënten hun eventuele wilsverklaring niet kunnen bevestigen. Ik praat erover met Petra de Jong... die is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. Mevrouw de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord, ja of nee, daar komen ze. Bij vergevorderde dementie is per definitie sprake van ondraaglijk lijden. Eens, ja. De huidige euthanasiewet is duidelijk. Heel helder, ja. Familie van een wilsonbekwame dementerende... moet over euthanasie kunnen beslissen. Nee, dat doet de patiënt zelf door zijn wilsverklaring... Tegen dus. Oké. Okay. Um, daar komen we zo meteen nog wel even over door te praten, natuurlijk. En u mag thuis ook meepraten met ons over de stelling. En die luidt als volgt: Dementerenden hebben recht op euthanasie. Bent u het eens of oneens met die stelling? Laat het weten via de sms. 7070, kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Mevrouw de Jong. De stelling: dementerende hebben recht op euthanasie. Eens of oneens? Eens. En waarom? Uh, dementie is een uh, terminale aandoening die gepaard gaat met veel lijden. Patiënten verliezen zichzelf in feite en uh, dat betekent dat als iemand dat niet wil en dat goed heeft vastgelegd, dan uh, moet uh, euthanasie ook mogelijk zijn. Ja. Dus als er ooit een wilsverklaring is opgesteld, dan is dat voldoende wat u betreft? En want je kan de die patiënt zelf niet meer vragen op dat moment. Op het moment dat de patiënt wilsonbekwaam is... is zijn wil opgelost... en kun je dus niet meer een wil van zo iemand verwachten. Dus datgene wat hij opgeschreven heeft... in de tijd dat hij zijn wil nog wel kon uiten... dat is wat geldig is. Ja, daar hebben we de euthanasiewet er even op nageslagen. Daar staat dat een arts gevolg kan geven... aan een euthanasieverzoek bij wilsonbekwaamheid. Ja, dat klopt. Daar, zit, daar in... zit ruimte tussen dus. Ja, in artikel 2, lid 2 staat... als een patiënt zijn wil niet meer kan uiten... maar deze schriftelijk heeft vastgelegd... dan kan de arts tot uitvoering overgaan. Maar er staat dus en niet dat moed. Kan, dat kan, staat er, omdat de arts nooit verplicht is om uit te voeren. Ook niet als hij uh, een, een patiënt heeft die wel wilsbekwaam is. Ja, maar het zou makkelijker zijn als er moed staat... Uh, dat weet ik niet of dat makkelijker zou zijn, want daarmee uh, maak je dat de afweging die een arts altijd moet maken uh, een verplichting wordt. En ik denk ook niet dat dat goed is. Maar de patiënt heeft wel het recht om in de wilsbekwame periode ook van de arts duidelijkheid te krijgen of de arts bereid is om uit te voeren of niet. Zodat je eventueel naar een andere arts kan gaan? Ja. ja. artsorganisatie KNMG vindt levensbeëindiging bij gevorderde dementie onverantwoord, zeggen ze, ook als iemand beschikt over een schriftelijke wilsverklaring. Ja, daarmee handelen ze dus tegen de wet. Ja, dat zegt u. Ja, het, de, de minister zegt ook, de wet is heel helder. Dus er wordt nu een werkgroep ingesteld die de artsen handvatten moet aanreiken ja. om de wet wel goed uit te voeren. Maar, maar mensen kunnen dat euthanasieverzoek niet meer zelf bevestigen. Nee, maar dat hoeft ook niet, want dat staat in de wet. Dat als iemand zijn wil niet meer kan uiten... dat dan de schriftelijke wilsverklaring geldt. Ja, en wat vindt u dus van het standpunt van KNMG? Ik vind dat zij zich boven de wet stellen. En uh, ja, ik, dat past geen enkele Nederlander. Hmm. Um, KnoG zegt, patiënten hebben geen recht op euthanasie of hulp bij zelfdoning Alleen artsen kunnen deze handelingen straffeloos uitvoeren In bijzondere omstandigheden, bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen En door het te melden bij de toetsingscommissie euthanasie Nou dat, dat weten we Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoning Dienen te worden gerespecteerd ja, nee, dat is ook helemaal zo. Dat ben ik, uh, ben ik helemaal met ze eens. Dus de arts moet ook een uitweg hebben. De arts moet kunnen zeggen van... ik heb daar morele of, of religieuze bezwaren tegen. Maar daar moet hij dan ook wel duidelijk over zijn... in een vroeg stadium ook naar de patiënt toe... zodat de patiënt de keuze mogelijkheid heeft... om ook voor een andere arts te kiezen. Hmm. Als er een wilsverklaring is... ook al is die bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden opgesteld... dan nog uh, vindt u dat dat voldoende is? Uh, een wilsverklaring heeft dezelfde rechtsgeldigheid... als bijvoorbeeld een testament. Hè? Als je dat eenmaal ondertekend hebt, is dat wat geldig is. Uh, je mag dat herroepen, dan moet je het weer herdateren. Wij adviseren onze leden bijvoorbeeld altijd wel... om heel regelmatig de wilsverklaring met de arts nog te bespreken. En dan ook aan de arts te vragen om dat te noteren in het dossier. Zodat er inderdaad zo een soort update is. Maar... De handtekening kan dan best tien jaar oud zijn. Want je kunt je voorstellen dat iemand, uh, ja, terwijl hij gezond is van lijf en leden... en, en nadenkt over het leven en, en wat daarna komt... Uh, dat hij uh, enorme vrees heeft voor dementie. Uh, maar als die ziekte dan eenmaal is ingetreden... eigenlijk uh, prima gelukkig is en, uh, uh, en dan zou die dus toch euthanasieerd worden... We weten dat uh, bij patiënten met dementie er veel hogere stressfactoren in het bloed zitten. Ook bij die mensen die misschien wel gelukkig ogen. Uh, dat betekent toch dat er uh, meer lijden is. We weten ook bijvoorbeeld dat er minder pijnbestrijding wordt gedaan bij mensen met een dementie. Terwijl ze wel net zoveel pijn hebben als anderen bij wijze van spreken. Dus uh, we weten dat er onderbehandeld wordt. We weten ook dus dat patiënten met dementie wel degelijk lijden. En alleen hebben ze de woorden niet meer... maar ook de mimiek niet meer. Mm. Mensen kunnen niet meer goed huilen. I Iemand kunnen... kan er heel gelukkig uitzien, zegt u... maar uh, de werkelijkheid is misschien wel heel anders. Nou, gelukkig, daar, daar hebben we ook een bepaalde mimiek voor... en ook die mimiek hebben ze niet meer. Dus het is juist een heel vlak gelaat wat, wat mensen hebben. Ze kunnen zich niet meer goed bewegen, ze kunnen niet meer goed praten... Ze, kunnen, ze hebben geen woorden meer, maar ook dus geen gezichtsuitdrukkingen meer... die wij koppelen aan emoties. Ofwel vreugde, ofwel verdriet. Een mevrouw schrijft op onze site... "Zolang wij niet weten wat er in het hoofd van dementerende omgaat... is euthanasie niet juist. Niemand weet wat zij." of hij uh, eigenlijk wil. Uh, dat klopt, de wil is er niet meer. Zo iemand is wils onbekwaam, dus die mevrouw heeft het helemaal bij het juiste eind... maar niet met haar conclusie. Want waarom zou je van iemand die wel wils bekwaam is... maar heel ernstig ziek is geworden in zijn hoofd... niet de wil mogen uitvoeren omdat hij die, die wil niet meer kan uiten? Ja. En iemand zegt hier een, een blije kasplant die kinderliedjes zingt... wil niet dood, maar die verklaring was getekend op het moment... dat iemand beslist niet zo'n blije kasplant wilde zijn of worden. En dan? Ja, ik, ik denk, als ik bijvoorbeeld voor mijzelf spreek, ik wil nooit een kasplant worden. Dus al, ik hoop dat er zodra ik uh, in die situatie kom, dat iemand bereid is om mijn wilsverklaring uit te voeren. Ja, en, en het probleem met die wilsbeschikking vinden die acties dat mensen die vaak gedaan hebben wanneer ze gezond waren nog, stelden zich voor dat dementie verschrikkelijk zou zijn. Maar de doodswens, ja, die hoeft toch niet meer actueel te zijn wanneer die situatie daar ook echt is natuurlijk. Ja, dat, dat weten we niet precies, want zo iemand heeft, kan zijn wil niet meer uiten. Dus je kunt niet zeggen dat het niet het geval is. Ja. U, u treedt niet in, de, in het punt van de... want er zijn artsen natuurlijk die daar gewoon persoonlijke bezwaren tegen hebben... maar u zegt die moeten dan gewoon doorverwijzen naar iemand anders. Ik vind dat artsen in een vroeg stadium heel duidelijk moeten zijn... over hun standpunt of ze willen uh, bereid zijn een patiënt te helpen of niet. Ja. En dan zijn er natuurlijk nog artsen die dan zelfs dat al ver vinden gaan... want die zeggen ja, dan werk ik toch indirect mee... Eerlijk gezegd vind ik dat zo iemand geen arts had moeten worden. Nee. Goed, nu hebben we het de hele tijd gehad over de situatie... dat er een wilsverklaring is. Wanneer dan ook opgesteld? Wat doen we met mensen die niet zo'n wilsverklaring hebben getekend? Uh, ja, dat is dus een, wel een probleem. Want het zou best kunnen zijn dat zo iemand eigenlijk niet in de situatie zou willen zijn waarin die gekomen is. Maar als er geen wilsverklaring is, dan is het toch uh, niet mogelijk om bijvoorbeeld euthanasie uit te voeren. Dan kan wel de familie... Uh, optreden als gevolmachtigde. En dat betekent dat zo'n familie... in de geest handelt van de patiënt. En dan kan er bijvoorbeeld gezegd worden... er is een behandelverbod. Dus zonder voeding of uh, een, een operatie. Dat moet niet meer gebeuren nee. bij deze patiënt. Maar, maar meewerken aan euthanasie mag niet. Een, een familie kan niet in nee. de plaats treden voor een verzoek om euthanasie. Kan het zo zijn dat een, een medicus uh, daar uiteindelijk een beslissing over, over kan nemen? Zeggen van nou, dit, dit gaat gewoon niet verder zo? Een medicus kan zinloos handelen, staken... En dat betekent dus dat je dan bijvoorbeeld uh, geen, niet start met zonder voeding bij iemand die ernstig dement is en niet meer zelf kan eten of drinken. En uh, zo iemand zal dan gaan overlijden. Maar een arts kan zonder verzoek nooit euthanasie uitvoeren. Nee. En ook een familie kan dat dus niet beslissen. Die kan hooguit beslissen uh, om, om de behandeling te stoppen. Ja. ja. Nou, eigenlijk, en u zegt de wet is duidelijk genoeg op dit punt. Dus, um, Heel helder. Iedereen weet waar die in principe aan toe is. Ja. Ja, en uh, belangrijk dus dat als je dit allemaal vindt, uh, om zo'n wilsverklaring op te stellen. Ik, uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je een wilsverklaring hebt om te voorkomen dat je in situaties kan komen die je eigenlijk van tevoren bedacht hebt dat je die nooit wil. Ja, want ga praten op een gemiddelde verjaardag en, en heel veel mensen vinden hier wat van, ja. maar als je dan de, de vingers gaat tellen dan blijken er maar heel weinig mensen dat nog te hebben gedaan. Ja, het is ook heel lang iets geweest waar, waar mensen tegenaan aanhikten en wat eigenlijk een taboe was. En ik merk nu de afgelopen jaren dat het taboe duidelijk aan het afnemen is. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Petra de Jongers, dus directeur van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde. We praten over de stelling... dementerenden hebben recht op uit euthanasie. U mag ik nu zeggen wat u daarvan vindt. Kom maar op. Stand.rel, goedemiddag mevrouw Franke. Nou, ik vind uh, het helemaal niet nodig om daar recht op te hebben. Ik heb zelf een dementerende man. Dat is in 2000, zijn de eerste verschijnselen al uh, gekomen. We zijn nu in 2013. Uh, ondertussen kan hij niet meer zelf lopen. Hij kan niet meer zelf eten, zelf drinken. Ik moet hem wel helpen. Hij wordt s'morgens gewassen en aangekleed. Hij gaat vier dagen in de week naar dagopvang. Hij is ontzettend blije man. Terwijl hij dus niet... Ik... Ik begrijp zijn lichaamstaal. Dus als iets uh, niet goed is, dan, uh, dan heb ik dat in de gaten. En ook mijn kinderen. En iedereen houdt van deze man. Ik moet er niet aan denken om euthanasie. Want zijn leven is gewoon voor ons, maar ook voor hemzelf, nog zo ontzettend waardevol. Ja. Het is, uh, ja, en als je hem ziet, en, en als. kijk, als hij s'avonds op bed ligt, dan zie je zijn beperkingen niet zo meer. Maar hij is gewoon een mooie man. En dan denk je van, van ja, ik. ik tuurlijk is het zwaar, dit leven. Het is hartstikke zwaar. Ja. Maar wij houden van die man en hij houdt van ons. Ja. En op de dagopvang en de thuiszorg. Iedereen houdt van hem. Wat moeten we dan? euthanasie, dit, nou, ik vind het gewoon verschrikkelijk. Nee. Alleen het idee al. En, u, en uw man heeft ook niet zo'n uh, verklaring getekend ooit? Nee, absoluut niet. Nee. nee, nou goed. Maar dit is natuurlijk ook, hij is, hij is nu pas 71 en dus hij was 8 in de 50 toen dus de eerste symptomen al uh, zich openbaarden. Hij heeft geen Alzheimer, hij heeft een semantische dementie, dat is een andere vorm van dementie. En ook uh, weinig voorkomend. Maar... Ja, hij hoort gewoon bij ja. ons. Nou, du duidelijk wat u vindt. Dank dat u hebt gebeld. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jotinus Westerhof, Harrenberg. Dag, meneer Westerhof. Goedemiddag. Ja, uh, nou, ik, uh, ik begrijp die mevrouw die net uh, geweest is. Alleen, uh, ja, en, in haar geval kan ik daar helemaal uh, mee inleven. Maar er zijn ook heel veel andere gevallen uh, waar het veel erger is en waar mensen eigenlijk. Uh, ja, uh, heel, heel slechte uh, demonterende uh, mensen die heel erg lief en aardig zijn. Ik, ken ze, ik werk op een zorgboerderij, dus ik kom daar uh, mensen tegen die demonterend zijn. Maar je hebt ook hele andere gevallen waarvan ik denk van zo wil ik niet worden en zo ga ik ook niet eindigen. Heeft u zo'n verklaring getekend? Uh, ik heb het met mijn huisarts wel een keer besproken, ja. Maar ik ben nu nog maar 53, of nog maar, ik ben ja. 53... Ja. Uh, en ik wil eigenlijk niet zo eindigen. Ik wil eigenlijk eindigen zoals mijn, mijn, men mij in mijn leven heeft uh, gekend. Ja. En ik zie ook heel veel mensen in de buurt hier. Ik woon in Hardenberg, dat is ja, een redelijke uh, reglementarische buurt. Uh, die daar een heel duidelijk standpunt over hebben. behalve als het hen zelf overkomt, ja. Ja. of in de familie. En, uh, en ik denk, ja, we kunnen tegenwoordig medisch zo ongelooflijk veel dat we moeten nadenken: willen we alles wat we kunnen? Ja, duidelijk. Als je dank. daar heel goed over nadenkt, dan uh, uh, is het ook nog vanuit de Bijbel terug uh, gezien uh, te beredeneren. Ja. Ik ben niet verloren hoor, maar ik heb het wel eventjes gedaan. Ja, goed, duidelijk, dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Anna van der Nee uit Delft. Ik heb 13 jaar met jong dementerende gewerkt. En die eerste mevrouw die spreekt uit mijn hart. Wie kan bepalen dat dementie sowieso tot ongelukkig maakt? Dat doet wel mevrouw Petra de Jong. En ik vind dat werkelijk onbegrijpelijk. Natuurlijk heb ik in die dertien jaar gezien... dat er vreselijke situaties zich kunnen voordoen met dementerende. Mm. Maar er zijn er ook vele die wel degelijk gelukkig zijn. En haar opmerking ja. dat dat niet te zien is... Zij spreekt niet, werkelijk niet uit de oh. ervaring... zoals ik die zelf heb ervaren. Even, even, los, even los van de discussie over, over mevrouw de Jong. Uh, ja. Als er dus mensen zo'n verklaring hebben getekend... vindt u dan, want op een gegeven moment... als zij dus wils zijn, uh, ja. dementerend... Ja. Uh, dan kan je daar niet meer met hen over hebben. Als ze dat ooit tien jaar daarvoor wel hebben gedaan... vindt u dan dat je dat moet respecteren of niet? Natu Natuurlijk moet ik altijd respecteren wat, wat men heeft opgeschreven. Wie ben ik om dat dan tegen te houden? Ik kan het er dan wel niet mee eens zijn dat hou ik dan voor ja. me. En dat is niet uit religieuze of wat van ook soort overwegingen. Maar ik heb gezien hoeveel mensen we wel gelukkig kunnen maken. Alleen, en dit is een belangrijk punt vind ik, dat we dan met elkaar bereid moeten zijn daar ook voor in de buidel te tasten. Ja. Ja. En dat gebeurt namelijk niet. Want wat doe je verder met dementeren? Ze zijn niet productief, ze kosten alleen maar geld. Ja, maar die eerste mevrouw die zei precies eh, dat wat er uit mijn hart komt. Als je mensen brengt naar een dagbaan, je weet niet wat je er allemaal mee kunt doen. Je kunt een metaaltraining doen, geheugentraining, met van alles. Ja. En ook de wat dieper dementerende bezighouden met eh, tuinieren of wat dan ook. Duidelijk wat u vindt. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Met uh, Van Dingemans, goedemiddag. Dag meneer Dingemans. Um, ik sta er op zich achter, maar het moet gewoon ook per individu bekeken worden. En uh, van tevoren ook met iemand uh, geregeld worden die jou kan waarnemen en die jou kent in je gezonde situatie. En, en, en dus ook meerdere keren bespreekbaar. Een arts is dat is dat de persoon dan? Of, of vindt u dat het iemand uit de familiekring zou moeten zijn? Uh, ik denk allebei. De arts kan het vanuit de medische kant kijken en de, de familielid kan het vanuit de persoonlijke kant bekijken. Duidelijk, dank u. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik zou me bij de vorige spreken willen aansluiten. Het belangrijkste is, als iemand een wilverklaring heeft getekend... u vroeg dat ook al, hoe relevant, hoe geldig is die nog... als betrokkenen dement is geworden. Ja. En ik denk dat mevrouw de gelijk heeft... dat er genoeg dementerende zijn... die hun doodsens niet meer kunnen aangeven. Zoals ook het geval is, denk ik... dat er genoeg dementerende zijn met een wilverklaring die niet meer kunnen aangeven dat ze toch niet meer dood zijn. En ik, denk, ik ben het ook oneens met de stelling. Ik zou dus een heleboel dementeren met een doodswens toewensen dat zij hun wens verhoord zien worden, gevuld zien. Maar ik denk niet dat je bij een arts dat kan eisen. En ik zou eens een veelzeggende cartoon in, in het blad van de NVVE, een relevant, van Peter de Wit. Waarbij een patiënt, een beetje triomfantelijk getekend, een arts zijn wilsverklaring van de NVVE overhandigt en deze arts is even triomfantelijk, doodleuk, zijn weigerverklaring van de NMG laat zien. Tom, ik denk niet dat je op een gegeven moment in een vers gevorderd stadium van dementie een arts kan benaderen. En dan zeg ik, ik, ik eis dat. Ik denk ja. dat het ondoenlijk is. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Jacob Gritta, ook uit Delft. Maar ik ben het toch heel anders, uh, sta ik erin dan mevrouw uit Delft. Ik ben het eens met de stelling. Ik wil me beperken tot die, die mensen die bij leven, welzijn en wilsbeschikking hebben getekend... Uh, uh, als een arts uh, dat weigert, ik noem ze uh, gemakshalve, maar weigerartsen... Ja, dan moeten ze, vind ik, ook net als die, uh, uw gast, uh, niet hun beroep uh, uitoefenen. Nou, dan zouden ze een ander beroep moeten uh, kiezen. Wie heeft er belang bij dat die mensen uh, uh, tegen wil in, uh, in, in, in leven blijven? Zijn, uh, nou ja. het, wankelmoedige, zijn het wankelmoedige doktoren? En, en wat is de toegevoegde waarde? Nou ja, of dat of, zijn of mensen... familieleden. U hoorde net die eerste mevrouw. Die, die man heeft dan weliswaar wel niet zo'n verklaring gekregen, Maar die familie die dan ineens geconfronteerd wordt met dat feit... en denkt van ja, moeten we nu gaan meewerken aan onze vader of, of uh, opa? Als die, als die vader of opa dat zelf heeft ondertekend... Uh, dan, uh, dan moet die, die, die wens ingewilligd worden. Daar hebben ze, dan moet er niet een uh, wankelmoedige arts zijn of, of uh, de, de farmaceutische industrie of weet ik veel wat voor belangen er uh, spelen. Uh, dan, moet die, uh, die, dan moet die wens ingewilligd worden. Ik vind het ook trouwens behoorlijk blasfemistisch uh, om, om mensen bij wie hun tijd uh, uh, reëel gezien echt gekomen is. En ik heb het niet zomaar over een ziekte, maar die norma normaal gesproken al lang uh, uh, overleden zouden zijn. om die met kunst en vliegwerk en met slag enzovoorts in leven te houden... in het Oude Testament zou gestaan hebben... dat is de heren een gruwel. Daar ben ik niet zo gelovig. Maar uh, uh, kijk, die, die, die medische wetenschap bestond in de, de, oude, de tijd van het Oude Testament niet. Maar uh, was het wel zo, dan zou er zeker in de bijbel ja. gestaan hebben... dit is de heren een gruwel. Dank u wel. Um, ja. Ik ga nog een paar dingen voorlezen via uh, Twitter. Hier, Catharine, die zegt... direct na de diagnose dementie vaak nog wel wilsbekwaam... Uh, dan uit een bevestigen of opstellen, dat is het best. Uh, Pieter N. Rodenburg zegt nog, vraag Peter de Jong uh, wat zij zelf doet als ze dement wordt, maar dat heeft ze volgens mij net al gezegd. En hier nog iemand die zich geboren atheïsten noemt. Als ik niet meer wilsbekwaam ben, dan ben ik wel wilsbekwaam om in te stemmen met een levensverrekkende behandeling. Ja, uh, Met een vraagteken erbij. Uh, we gaan terug naar Peter de Jong, die uh, meegeluisterd heeft, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. Mevrouw De Jong, wat vond u van de reacties? Uh, ja, de reacties zijn wisselend voor en tegen. En het is natuurlijk zo dat als iemand geen verzoek heeft gehad... er is nooit een verplichting dat het moet. Hè? Dus die uh, eerste mevrouw uh, Franken, die over haar man vertelde... ja, als haar man daar zich nooit over heeft uitgesproken... dan kan je ook uh, daar... dan snap ik heel goed haar uh, standpunt. Maar ze zei nog meer, hè? Want ze, zei van, uh, ze sprak een beetje tegen wat, wat u in eerste instantie zei... op, op basis van mijn vragen, van, van dat iemand nog best... Heel ongelukkig kan zijn als die uh, dementerend is. Ja, dat is weer wat ik zei dus straks ook al. Wij plakken emoties en wij zien dus niet... Wij, wij kunnen dat niet verifiëren. Dus je kunt niet zien of iemand gelukkig is of niet. Maar je kan ook en, niet zien of iemand ongelukkig is of pijn lijdt. Uh, maar dat weten we dus wel uit bloedwaarde. Dat er bij mensen met dementie... significant hogere uh, stressfactoren in het bloed zitten. En dat duidt... Op, op, dat kan duiden op onrust, op, op angst, op, op lijden. Ja. Verder de reacties. Ik heb hier genoteerd. Wie kan het, wie kan het eigenlijk bepalen? Dat uh, was ook een, een vraag van, van iemand. Ja, de, ja, toch eigenlijk alleen maar de patiënt. En uh, familie die tegen zou zijn, ook bij mensen die wel wilsbekwaam zijn, uh, dan blijft het zo dat de patiënt is degene die het verzoek doet. En die ook bepaalt of het wel of niet door mag gaan. En dat zal niet de familie zijn. Nee, nee. En um, die mevrouw zegt ook: van, uh, zijn, zijn we dan wel bereid.? Want dat argument wordt, een, wordt er in de uh, discussie niet heel snel bijgehaald, omdat dat dan lijkt alsof iedereen maar geuitenaseerd moet worden om zo te doen. De, de zorgkosten naar beneden te halen. Want uh, die mevrouw zegt ook... Ja, we moeten wel bereid zijn dan om te betalen voor, voor deze mensen... want productief zijn ze natuurlijk niet meer. Ja, maar daar gaat het helemaal natuurlijk niet om. Het is absoluut geen economisch aspect wat hier een rol speelt. Wij zeggen steeds van mensen moeten keuzes kunnen hebben aan het eind van het leven... om een waardig sterven voor zichzelf te kunnen kiezen... datgene wat ze willen. En ons maakt het niet uit welke keuze dat is. We zien nu ook dat ondanks dat we een goede wet hebben... sommige mensen andere paden gaan bewandelen. En zo staat morgen Albert Heringa ja. voor de rechter... die zijn 99-jarige moeder heeft geholpen. En ook dat is een natuurlijke methode. En wij vinden dat hulp is geen misdaad is. Hij, hij hielp zijn moeder bij zelfdoding omdat artsen dit niet meer wilden doen. Volgens ja. hen was er geen sprake van ondraaglijk lijden. Volgens ja. die artsen, maar die mevrouw wilde gewoon. was haar uitdrukkelijk wens... Om, om gewoon niet meer te le willen leven. Precies, en daarom heeft haar zoon dus haar uit liefde geholpen. En wij vinden dat dat iets is wat niet crimineel is... en wat dus niet met een rechter bestraft zou moeten gaan worden. Dus wij roepen eigenlijk ook iedereen op... om de petitie op petitie.nl te tekenen... Hulp is geen misdaad. Petra de Jong, directeur van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde, was dat. Veel aandacht voor het onderwerp dementie deze week bij de publieke omroep. Vanavond een mooie documentaire, dag bij de AVRO... Uh, op een van de publieke zenders. U moet maar eens gaan kijken. In ieder geval kunt u ook de hele middag blijven reageren op onze site. Op de stelling dementerenden hebben recht op euthanasie...